De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdiep. In het komende uur natuurlijk heel veel aandacht voor de nieuwe president van Egypte. Maar we kijken ook naar de afgezette president Lugo van Paraguay, Want die lijkt niet zonder slag of stoot te willen vertrekken. Hier in Nederland, veel luisteraars hebben weer hun hart gelucht in het gesprek met Van het Hek. U kunt ook uw hart luchten op Twitter. Hekje, R1 Sportzomer of Het radio, radio 1. Die is duidelijk, Het Radio 1. Nu het ja. nieuws met Mark Visser. Het duurde even, maar de presidentsverkiezingen... de uitslag is bekend dus in Egypte. Van de moslimbroederschap won Mohamed Morsi. Hij versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen... met 52 procent een tegenkandidaat. Ahmed Shafik en de laatste premier onder oud-premier Mubarak. Shafiq kreeg 48 procent. Hoeveel macht de nieuwe president werkelijk krijgt mocht nog maar blijken. Correspondent Sander van Horen. Tijdens de laatste dag van uh, die presidentskiezingen heeft het leger een decreet uitgevaardigd. Een aanpassing op de grondwet waar de macht van de president nogal wordt ingeperkt. Dus het is nu ook niet zo dat hij uh, opeens allerlei regels kan uitvaardigen. Want heel veel beleidsterreinen zijn afgeschermd. Die vallen nog altijd onder het leger totdat er een nieuwe grondwet geschreven is en totdat er een nieuw parlement gekozen is. Op het agierplein in Cairo hadden zich de laatste dagen al duizenden aanhangers van Morsi verzameld. Worden er worden nu steeds meer. De politie is geïnstrueerd om geweld te gebruiken als de bijeenkomst op het plein uit de hand loopt. De uitslag van de Egyptische presidentsverkiezingen zou eigenlijk woensdag bekend worden gemaakt. Maar dat werd steeds uitgesteld omdat de kiescommissie naar eigen zeggen meer tijd nodig had om klachten te behandelen. De politie heeft vannacht in Meppel twee mannen aangehouden voor geweld tegen agenten. Het was eerst ruzie tussen twee groepjes, maar toen agenten ingrepen, werden die het doelwit. De politie zegt dat de agenten genoodzaakt waren om met gepast geweld de orde te herstellen. Na de twee aanhoudingen werd het weer rustig in het uitgaanscentrum van Meppel. Aangehouden mannen uit Nieuwlanden en Staphorst zijn 23 en 24 jaar oud. En ook in Den Bosch is iemand van een hulpdienst slachtoffer geworden van geweld. Een dronken man van 30 uit die stad gaf een ambulancebroeder een kopstoot. Ambulancemedewerkers wilden hem helpen omdat hij op de grond lag. Toen hij bijkwam vroeg hij een van de medewerkers of hij van de politie was. En toen hij dat ontkende kreeg hij een stoot tegen zijn mond en zijn kaak. Hij raakte gewond maar kon wel doorwerken.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 Ja, dat weer dus. Erg slecht. Er zijn wel steeds meer opklaringen, maar er kan toch ook nog steeds een bui vallen. Een minimaal vannacht rond 13 graden. Morgen dan, wel beter dan vandaag. Wisselend bewolkt, met in het noorden en oosten kans op een bui. Het waait stevig uit het westen en het wordt een graad of 17. Dinsdag droog en vrij zonnig bij zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 3 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 4 kilometer. Daar liepen ganzen op de weg. Daar was er een rijstrook dicht. Maar nu is de weg weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Omdat u bij de verbouwing van uw bedrijf eerst denkt aan een aannemer... in plaats van een verzekeringsadviseur...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 Zo direct praten we ook met defensiespecialist Coco Lijn over de mogelijke rol van de CIA bij het neergeschoten Turkse vliegtuig. We gaan eerst naar het Tahrirplein in Cairo. Daar zijn Tom van Hek en Tim Movedik. Want daar klonk het vreugdevuur, de uitbarsting en de aanleiding van het nieuws. Morsi, Mohamed Morsi, versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen met 52% zijn tegenkandidaat Ahmed Shafiq. Uh, Shafik kreeg 48% Hans-Jaap Melissen op het Tagrierplein. De sfeer gaat er wel even door daar, die jubelachtige stemming. Ja, lang gewacht en dan zul je ook uitgebundig feest vieren. En dat doen ze dan ook op het Tagrierplein. Met vuurwerk erbij, veel vlaggen, veel tranen ook. Vooral toen het nieuws bekend werd. Uh, ik ben even net op het plein geweest. Ik loop steeds heen en weer tussen het appartement in het gebouw Paul tegen het, het Tagrierplein aan. Om af en toe iets rustiger te kunnen staan. Want het is echt onverstaanbaar als je daar uh, blijft staan op het plein. En, en zonder ongeregeldheden tot nu toe. Je ziet ook geen enkele vorm van politie of leger uh, in de buurt. Het is alleen maar een feestje op dit moment. En weer vuurwerk de lucht in dat dan hier voor het raam explodeert. Dus ja. Het zijn de beelden, Hans Jaap, die we natuurlijk kennen van vorig jaar april... toen Mubarak aftrad en toen daar ook het hele plein wat voor gestroomd. Maar dit zijn natuurlijk de mensen die de moslimbroederschap aanhangen. En dan geeft die feestneming misschien een wat vertekend beeld... voor hoe er in Egypte zelf wordt gedacht. Ja, want als ik hier zelfs uitkijk uh, vanuit dit raam naar... Een... Op de andere hoek, daar zat ik uh, toen in februari vorig jaar uh, Mubarak uh, afstrad, zat ik daar in het appartement met ja, jonge revolutionairen die toch een heel ander beeld hadden van uh, hoe Egypte er nou ja, anderhalf jaar later uit zou zien, in ieder geval niet met een uh, moslimbroeder uh, president. En daar is natuurlijk, uh, ja, dat zijn natuurlijk gemeende gevoelens uh, bij al die mensen die niet achter Mossi staan. Ik heb net even gesproken met een aantal mensen en ook, ook ja, de zorgen weer voorgelegd, de, de, de christenen in Egypte. En ja, deze mensen zeggen allemaal, nee dat gaat allemaal goed komen. Er is natuurlijk gesproken ook al hè, met de andere partijen, uh, Morsi hield daar onlangs een persconferentie over. En dat hij zou proberen te werken naar een soort uh, regering van nationale eenheid. Nou Egypte kan ook vrij gauw weer een regering van nationale oneenigheid krijgen denk ik met al die verschillende partijen. Maar dat hij, de intentie is dan goed, in ieder geval in woorden. Maar de, de spanning onder mensen die uh, ja, geen enkele vorm van islamitische bemoeienis willen hebben met de, uh, met de politiek hier, ja, die is natuurlijk enorm. En dan nog even die mensen op het plein. Wat, zijn die niet in een sfeer nu van, daar heb ik het nu vandaag even niet over, nu alleen maar feest? Is, de, is dat de sfeer op het plein? Ja, want ik leg natuurlijk ook voor dat, dat, dat het maar een, ja, een symbolisch presidentschap is. En dat zie je natuurlijk al vaker bij dit soort gelegenheden. De, de, de kleine lettertjes van het verhaal die willen ze dan toch maar even niet uh, voor zich gehouden krijgen... En gewoon genieten van, van het feest. En het is echt voor hen een, een, een enorme... Ja, je kunt het woord historisch beter voorzichtig gebruiken, zeg ik altijd. En eens blijken de zaken later weer anders te gaan. Maar zo voelen zij het hier zeker. Na uh, jarenlang van onderdrukking zijn die mensen, er kwamen hier een paar bekende moslimbroeders het plein ook op, helemaal omstuurd door uh, anderen. Dat zijn mensen die jaren in de gevangenis hebben gezeten bijvoorbeeld ook. En je zag ook echt, ik zat bij mensen die voor de tv ja, in, de, echt, in, in het appartement direct te aan dat plein zaten. En, en toen die mededeling eindelijk kwam, die naar het lange, lange, lange verhaal waar ze heel erg lacherig over deden en ook boos op werden op een gegeven moment. Toen, toen stonden ze met een neus bijna in die televisie en... Nou, de geluksexplosie leek groter dan toen mijn moe warak En uh, veel tranen tussen, kusten de grond. Uh, ze probeerden mij ook uitgebreid te kussen. En uh, ik was de eerste met wie ze het delen. En ze zijn toen uh, ja, de, de, de negen verdiepingen omlaag gemarcheerd, het plein op. En uh, vieren tot lang door vannacht, denk ik. Het kussen van het kale hoofd van hans Jaan Benissen. Daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Het feit ligt daar, Mohammed Morsi... Lid van het moslimbroederschap is gekozen tot president van Egypte. Hans-Jaap, dankjewel. Wij gaan terug naar het wielrennen. Nicky Terpstra, hoorde u al, is in kerkraden voor de tweede keer zijn loopbaan Nederlands kampioen. Uh, wielrenner geworden. Bovenmatig mooie prestatie, want met nog 40 kilometer te gaan sprong hij weg. Hij alleen in deze koers uit een groepje met daarin onder meer vier Rabo-renners. En niemand slaagde er meer in Terpstra te achterhalen. En dat toverde een terechte grote glimlach op het gezicht van Terpstra. Ja, de laatste kilometer was ook altijd goed. zo, dus. Ja, dat. Ja, ja dan moet ik wel van glimlachen. Een prachtige overwinning. Ja, dit is echt een hele mooie. Ik ben hier echt blij mee. Tweede keer kampioen, maar dan nog eens op zo'n manier eigenlijk. Het was echt een barre tocht. Ik ben echt helemaal kapot. Maar, uh... Ik zie je, je trekt, je trekt wit weg nu. Ja, nu, uh, nu ik over de streep ben... hebben okay. de verzorger er tussendoor. Handdoek over het gezicht. Ja, maar ja, ik ben er dus... Uh, ik heb er niks bescheidelijke kapot. Hè. Zeg, op het moment dat jij ging, dacht ik van, dat is wel heel erg vroeg. Ja, ik ook. En het was ook niet de bedoeling om alleen te gaan, eigenlijk. Ik kwam eigenlijk met drie, vier mannen, forsing voeren, kijken hoe de mannen waren. En, uh, ja, toen kwam eigenlijk met twee mannen voorop, ja, maar met z'n tweeën rijd ik nooit zo lekker. Maar ja, dan weet je nooit wat die anderen zitten linken of niet, en dan kun je nooit volgaan. Dus, uh, ik wou zo snel mogelijk alleen zitten en dan, dan weet ik welk tempo ik kan rijden en dan kan ik alles geven. Ja, toen kon ik niet meer terug, dus uh, ik moest blijven gaan. En, uh, ja, dat ik steeds hoor ik steeds maar uitliep, dat, dat gaf me vleugels en ik uh, kon blijven gaan. Maar het laatste rondje was heel zwaar. Ik had geen ronde langer moeten duren, maar het was al langzaam, dus ik ben er. En als ik op het punt in het parcours hè, waar je ze steeds tegenkwam, de achtervolgers. Motiveerde jou dat? Ja. Ja, dat was een lekker punt. Vooral omdat ik dan alweer naar beneden ging en de rest nog omhoog zat te zwerven, Dat was natuurlijk mooi om, uh, om dat te zien. Trek even je, je trui aan. Niet de rood-wit-blauwe trui. Um, we gaan deze rood blauwe trui Nick, niet in de, in de Tour de France zien. Nee, nee. Vind je dat nog jammer? Of blijf je achter die keuze staan? Ik blijf achter de keuze staan, maar. Uh... Ik hoop hem wat te tonen. maar het komt wel goed. Ja. Um, want er komt een belangrijke periode aan. Ik bedoel, je bent opnieuw Nederlands kampioen, maar dit moet ook motiverend werken op weg naar de, naar de, um, de Olympische Spelen. Ja, natuurlijk. Uh, de vorm is super. Misschien piek ik al te vroeg. Uh. Ik had vorige week een ronde van Zwitserland met Tom Boon over. We rijden dat eigenlijk allebei echt goed. He. Toen zeiden we, we zullen er niet te vroeg in vorm zijn? heel heb maar voor de koop Jozef is het natuurlijk perfect. En nou, doe ik even een weekje mak aan. Even bijkomen, dan rijd ik de ronde van Polen en dan komt er spelen. Je hebt weer iedereen in de luren gelegd, hè? Alle grote blokken. Ja. ja. Is, is dat, wat is het geheim daarachter? Het leeuward? Nou ja, vandaag was het niet eens tactiek, denk ik, maar gewoon... Uh... Echt uh, de superbenen die ik vandaag had. Vorige keer kwam er ook veel tactiek bij kijken natuurlijk. Uh, was het was allemaal kort op elkaar. Maar nu uh, pff, met deze benen was het echt uh, ja, weinig tactiek aan. En gewoon uh, zo hard mogelijk rijden en vo voelen wanneer je moet gaan. En, en ik voelde gewoon, uh, het is zo'n uitputtend parcours. Halverwege zit iedereen al, al kapot. Ja, dan uh, moet je niet aarzelen. Laatste vraag. Um, het is je tweede. Is deze mooier dan de vorige? Gezien de omstandigheden? Eh. Uh, uh, andere keer was de ontlading veel groter natuurlijk. Uh, maar dit is wel een hele speciale manier waarop. Milan dus, uh, Ze zijn allebei prachtig. Nikki Terpstra zei dat dus de kerstverse Nederlands kampioen wil rennen op de weg. Rondjes in Rotterdam, rondjes met hindernissen, hele hoge hindernissen, bedwongen door de springpaarden met hun ruiters, Ed van de Bent. Ja Tim, een hele nieuwe wedstrijd zou je kunnen zeggen. Met 20, uh, oorspronkelijk 20 starts in de barrage. 1 heeft zich teruggetrokken, Jos Lansink. En uh, we zijn nu bij de derde Nederlander. En de Nederlanders rijden eigenlijk berekend zou je kunnen zeggen. Want ze zijn zeker niet de snelsten. Maar aan de leiding gaat op dit moment Steros Tamino met Mark Houtzager. 30 seconden, 51 honderdste. anderhalf seconde langzamer dan uh, Nicola Filippaerts. Met zijn uh, paard, uh, uh, even kijken, Carlos. Maar die had uh, twee springfamers. En nee, springfout, maar goed, die was dus wel sneller. Dus het kan sneller. En uh, Hendrik Jan Schuttert met Serona was vier seconden langzamer... maar staat nu derde. En Laura Kraut, Amerikaanse, met Cedric, op de tweede plaats. Terwijl nu de derde van de vier Nederlanders in het parcours is. Even kijken, hij zit nu bij de hindernis. Uh, even zien. Nu gaat hij naar de laatste al. En hij zit in een... rené. die gaat eraf. En dat is dan jammer voor onze landgenoot Harry Smolders... met ex exquise de, de muze. En uh, jammer van die ene springfout, want dat was... Een uh, snelle tijd. Net weer niet de snelste, maar voorlopig is wel de Nederlander leiding. Mark Houtzage met straks nog Jur Vrieling te gaan. Ja, we Paraguay, want de afgezette president Lugo van Paraguay lijkt niet zonder slag of stoot te willen vertrekken. Hij werd vrijdag door het parlement weggestemd omdat hij zijn functie slecht zou hebben uitgeoefend. Ga erover praten met onze correspondent Kees Zoon. Um, Kees Lugo verscheen vanochtend in Paraguay op de televisie. Wat, wat heeft hij daar gezegd? Ja, dat was nogal verrassend dat hij uh, ineens op de televisie kwam. Uh, hij herhaalde nog eens wat hij al eerder had gezegd, dat er sprake is van een parlementaire staatsgreep. En bovendien beschuldigde hij het parlement ervan op deze, weg, uh, op deze manier de weg naar de, de terugkeer van de dictatuur vrij te maken. Eh, Paraguay uh, werd 70 jaar lang uh, bestuurd door één enkele partij. Uh, veelal door generaals. Dat werd pas in 2008 doorbroken met de verkiezing van Lugo. Help ons nog even waarom dat parlement zei tegen meneer Lugo hij moet weg. Ja, de directe aanleiding was dat er een, een, een enorm stuk land bezet was door een paar honderd boeren. Dat werd vorige week ontruimd. En bij die ontruiming ging het er zo hard toe dat elf boeren en vijf politieagenten op het leven kwamen. Nou, Lugo werd daar direct aansprakelijk voor gesteld, maar dat was meer de stok om hem te slaan... Men, men, dit was het laatste uh, wat men nodig had om hem te kunnen afzetten? Ja, ja, ja dat, kijk, de, het was een hele gammele coalitie uh, waar hij de leiding van had. Uh, van linkse en rechtse partijtjes. En er werd al twee jaar lang uh, heel veel binnen die club gevolgd. Uh, nou ja, Dit gaat dus door. Ja. Goed, het parlement spreekt, maar ook de buurlanden praten mee. Want die waren nogal kritisch op die uh, afzettingsprocedure. die uiteindelijk tot het verdwijnen van de president uh, leidde. Hoe groot, als het mogelijk is, is de druk op Paraguay. om ervoor te zorgen dat Lugo alsnog president wordt. en ook kan blijven? Nou, De druk is heel groot. Want de twee belangrijkste buurlanden, Argentinië en Brazilië. hebben hun ambassadeur op teruggetrokken. Uh, president Rousseff van Brazilië heeft gezegd dat ze gaat proberen om. Uh, Paraguay uit internationale organisaties, zoals de Mercosur te weren. Dus ja, de, de druk is echt enorm. Maar ja, Federico Franco, de, de nieuwe president... Die, die heeft gisteravond nog eens uitgebreid de, de hele actie verdedigd. En uh, ja, hij, logisch dat hij dat verdedigt, want hij was een van de aanstichters ervan. Hij was binnen die, uh, die coalitie, hij was de vice-president van, uh, van Lugo. En binnen de coalitie eigenlijk de grootste opponent van de president... Dus het is normaal dat hij het, ja, dat hij het blijft verdedigen. Dat is het parlement, de president, het buitenland. Maar hoe het volk zelf, hoe hebben die gereageerd op de gang van zaken? Is er, is er bijvoorbeeld veel protest over de manier waarop dit is verlopen? Nou, op dit, op dit moment is het vrij rustig. Uh, vrijdagavond uh, kwam het wel tot grote rellen. En uh, inmiddels uh, hebben we allerlei organisaties... en uh, de eigen partij van Lugo aangekondigd... de komende dagen uh, te zorgen gaan demonstreren. En... Ja, de geschiedenis van Paraguay, kerna, zal dat ongetwijfeld uit de hand lopen. En waar leidt het dan toe als het uit de hand gaat lopen? Als je de ja, geschiedenis bekent? Uh, ik, ik zie uh, in eerste instantie uh, Lugo niet terugkomen. Uh, maar ja, de, de druk van, uh, van de buren is, die kan zo groot zijn. En de economische belangen van um, een land als Brazilië in Paraguay zijn zo groot. Dat ja, er blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid dat, uh, dat Franco toch. Uh, toch baks heel haalt en, uh, en besluit uh, terug te treden. Keeson, okay, over de situatie in Paraguay, dankjewel. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. I never thought I'd miss you half as much as I do En. La BCFreed, Must Be Love. En het is van de band in Rotterdam bij het CHIO. We kijken zojuist naar Jur Frieling en zijn paard heet uh, Boe Baloo. VDL Boe -Baloe. En hij uh, rijdt een tijd van 30,72. En dat brengt hem op de derde plaats. Dat betekent dat we nog altijd aan de leiding hebben... Mark Houtsager met uh, Sterrof Stamino. 30,51. Dan de Amerikaanse Laura Crowd, tweede. En uh, vierde, even kijken. Nee, vijfde nu, Hendrik Jan Schuttert. Voor Nederland uh, hebben ze dus gehad. Uh, maar goed, voorlopig Mark Houtsager. De tijd van hem die is al een paar keer geslecht. Maar dan wel in combinatie met fouten. En uh, zal het Simon de Lester of Sergio Alvarez-Moya of Scott Perse, de Brit, lukken om uh, die combinatie van foutloos en een betere tijd op te klokken en een scorebord te brengen. We gaan het hebben over het uh, neergehaalde Turkse toestel uh, in uh, al dan niet boven Syrisch grondgebied. Vandaag meldde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dat het vliegtuig wel in het Syrisch luchtruim zou zijn geweest, maar zich al minutenlang in internationaal luchtruim bevond. Kortom, wel eens niet eens getouwtrek tussen de twee landen. Uh, we praten over dit conflict met Cocolijn. Uh, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, de eerste vraag is natuurlijk, uh, dat in dat welis niet het verhaal had dat vliegtuig, mag dat zomaar boven Syrisch grondgebied uh, komen, zeg maar, dat Turks vliegtuig? Nee, dat mag niet. Dan moet het uh, zichzelf eerst melden en onder de huidige omstandigheden is dat natuurlijk altijd verdacht. Dus hier ligt toch wel in de eerste plaats de vraag bij de Turken om uitleg en niet bij de Syriërs. En uh, even ervan uitgaande dat het zich dan boven Syrisch grondgebied heeft begeven, op welke wijze hadden de Syriërs uh, op dat moment moeten kunnen, volgens afspraken, reageren? Er zijn niet spijkerharde afspraken over, maar goed, de Turken die zijn, die hebben dat ook toegegeven, even in Syrisch grondgebied geweest, dan is het normaal dat de Syriërs contact opnemen. Dat kunnen ze op twee manieren doen. Ze, ze laten zelf vliegtuigen opstijgen en zeggen, uh, we gaan naast je vliegen, wat doe je hier? En maak dat je wegkomt. Dat is één. Twee, als ze die vliegtuigen niet zelf hebben, dan kunnen ze gewoon... De telefoon pakken, populair gezegd, en naar de Turken bellen en zeggen van... joh, er zit een vliegtuig voor jullie hier boven ons grondgebied. Dat is niet de bedoeling, wegwezen. Dan nou heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd... dat het vliegtuig, hun eigen vliegtuig, per ongeluk in het Syrische luchtruim was terechtgekomen. Per ongeluk kan natuurlijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Is het, is het, is het denkbaar dat een Turks toestel per ongeluk in het Syrische luchtruim terechtkomt? Of is het een excuus? Ja, ja dat, dat zeggen de Russen ook altijd als ze met toestellen boven de Noordzee vliegen. En dan stijgen er Nederlandse vliegtuigen op, dus dat per ongeluk moet je met een korreltje zout nemen. Op dit moment is de situatie zo dat, dat de Turken erg geïnteresseerd zijn, de Amerikanen ook overigens, wat er uh, in Syrië natuurlijk gebeurt. De Phantom is een heel oud toestel, maar heeft ook een verkenningsvariant. Er kunnen foto's mee worden genomen van Syrische vluchtelingen. We hebben van de week het bericht gehad in de New York Times dat de CIA. Uh, min of meer dirigeert bij het uh, uitdelen van wapens... Uh, die overigens niet uit Amerika zelf komen, maar uit Qatar en Saoedi-Arabië. Uh, en dan zegt de CIA, die groep moet je wel wapens geven... die andere groep weer niet, want dan komen ze misschien bij Al-Qaeda terecht. Dus ze hebben een zekere verkenningsactiviteit daarboven. En of ze dat nou zelf doen, of de Turken laten doen... dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Maar, maar is, het logisch om met is het dan logisch om dat met zo'n toestel te doen boven de lucht? Daar heb je toch je satelliet ervoor om dat soort gevoelige informatie te krijgen... Want dit duidt dan meer ook op een indirecte provocatie... als je met een Turk, Turks gevechtsvliegtuig dat, dat, dat luchtruim van Syrië schendt. Ja, de Turk, om te beginnen, laat even duidelijk zijn... die zeggen van nee, dat, dat heeft helemaal niks mee te maken... dat is om onze eigen radarinstallaties te testen. Hoe ver kunnen wij onze eigen toestellen eigenlijk nog op de radar volgen? Ik... Ik ben geneigd om te zeggen, nou, er is misschien wel wat meer aan de hand. En, en dan komt dus dat verhaal van, uh, van Turkije, Amerika... die daar ook in Syrië de boel in de gaten proberen te houden. Dat doen ze met een heleboel middelen. Dat doen ze met satellieten, uh, maar die zijn niet permanent. Hangen die boven Syrië, dus dat moet je ook met vliegtuigen doen. Er zijn ook berichten dat de Amerikanen dat met onbemande vliegtuigjes doen. Maar dat is niet 24-7, dus de Turken die zullen daar ook wel een rol in spelen. Die hebben daar een eigen belang bij. Um, nou zijn de, de reacties aan beide zijden uh, redelijk gematigd en voorzichtig naar elkaar toe. Denkt u, is er een kans op een escalatie naar aanleiding van dit incident... of gaan ze daar op de een of andere manier samen een soort oplossing voor vinden? Ja, ik denk het laatste. Men neemt er echt de tijd voor, dat blijkt nu al. Men heeft niet echt overspannen gereageerd, zeker de Turken niet. Die voelen ook wel een beetje nattigheid. We zijn daar geweest, hebben ze al toegegeven... Um, er wordt ook niet onmiddellijk geroepen: moord en brand NAVO komen helpen. Er wordt een hele voorzichtige procedure in gang gezet, zogenaamde artikel 4-procedure. Dat dat ze eerst eens met elkaar rustig gaan overleggen over hoe de beste reactie zou kunnen zijn. Dus uh, ik gok erop dat dit met een sisser afloopt. Dat is de rol van de NAVO natuurlijk. Hè, die dan melden vandaag dat ze pas dinsdag overleg zullen hebben om uh, te praten over dit neergehaalde vliegtuig. Met de bedoeling volgens jou om te deescaleren om te deescaleren. Kijk, Turkije is wel lid van de NAVO. Zou dus kunnen zeggen van... hé, hey, dit is een zaak die het hele bondgenootschap aangaat. Kom me helpen. Maar ik denk het niet. Artikel 5 hadden ze ook kunnen inroepen. Maar dat is wanneer Syrië de, uh, Turkije zou hebben aangevallen. Nou, dat wordt dus niet gedaan. Het is eerder andersom. Er is een Turks vliegtuig dat eventjes per ongeluk... boven Syrisch grondgebied is geweest. Dus de Turken moeten iets uitleggen. Maar de Turken willen wel sterk staan. willen gedekt zijn door de NAVO. Dus ze zullen een beetje van zich gaan afleggen, Bijten, zullen een beetje boos worden op de Syriërs. Maar ik denk niet dat er onmiddellijk uh, uh, oorlog uitbreekt. Nee. Kokolijn, dank voor de duiding van dit Turks-Syrische incident. Veel telefonische diplomatie dus in die regio. We hebben ook onze eigen lijnen daarvoor. De klachtenlijn van Radio 1 Zomer. Het resultaat daarvan dan. Uh, het gesprek met Van het Hek. In het gesprek met Van het Hek. Tom Valdek, goedemiddag. Ja hallo, eindelijk heb ik Tom ik zelf aan de lijn, hallo. Ja, ja, ja, dat is helemaal goed in één keer. Ik kan het niet geloven. Nou. Hallo, goedemiddag ik je met haar uit uh, Amsterdam. Ja. Over die twee hondjes van Pim, hè. Nou, daar heb ik een gedicht over geschreven. Zal ik dat even voordragen? Nou, doe maar even. Mijn liefde voor de vrijheid wordt nu al stap voor stap groter. Op weg naar jouw straatgraf. Het leven maakt je nooit meer af. Alles en iedereen die overblijft in deze tijd... en in het bijzonder je twee lieve honden. Goh, als die toch eens praten konden. Tom van het Hek, goedemiddag. Meneer van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we wat variatie in de muziek? Want, wat is er te veel en wat is er dus ook te weinig dan? Nou, het is... Volgens mij alleen maar Engelstalige ja. popmuziek. Misschien kunt u ze duidelijk maken dat soep heel lekker is... maar s morgens, middags en s avonds soep wordt wat veel. Mooier kunt u het volgens mij niet omschrijven. Ik wens op u deze u dag succes en een prettige dag. En ik hoop dat we wat tomatensoep en uh, celery kunnen gaan uh, serveren voor u. Tom van Dijk, goedemiddag. Hallo, hoor je me nog? Ja. Oké. Okay. Tom van Dijk, goedemiddag. Wat een waardeloze weer. Ja. Vers... Wat een waardeloze <laughs> het... wedstrijd Spanje-Frankrijk. Het is, ja, het is... Het, maar, maar, oh. geweldig. Een webcam bij Radio 1. Ja, is dat mooi? Geweldig. Govert en Jeroen etend een beeldje kroket. Lekker, hè, om te zien. Wat ja. een beelden. Wat een beelden, hè? Geweldig, het maakt wat, alles goed. Wat een beelden, wat een beelden. Dus een slecht voetbal, slecht weer, maar gelukkig een webcam bij Radio 1. Ja, het kan je weten. Tom van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Kamen uit Epe. Ja. Het gaat niet over sport. Dat o, mag toch... Hoeft niet even mag, uh, al, al, al uw punten, al uw punten. Nou, afgezien van uh, alle andere verloederingen van ons taal... wil ik uh, eens zeggen dat ik mij zo al jaren erger aan het gebruik van de woorden één iemand. Hebt u ooit gehoord van twee iemanden? Nee, dat klopt helemaal. Nee, dus het, het is dus iemand, zegt iemand u? Iemand is geen zelfstandig naamwoord. Nee, helemaal helder. Tom van Zek, goedemiddag. Hallo Tom, ik wilde even klagen over het naderende evenement... het North Sea Jazz Festival. Wat hebben we erover te klagen? Nou Tom, op het North Sea Jazz Festival... daar hoor je pop, daar hoor je soul, daar hoor je funk... daar hoor je latin en daar hoor je blues. Daar hoor je alles, behalve... Ja, wat jij wil horen. Jazz. Ja, het is, het is, het is gedaan met het festival, begrijp ik. Het is een Vraag, soort algemeen... Inderdaad, het is helemaal gebeurd. Ja. Dus, uh, vanaf dit jaar op de normie, alle vlaggetjes en de haring halfstok. Tom van Zek, goedemiddag. Hé hey Tom, daar ben ik weer, Maar jij ja, klagen en dan ben ik met de bek niet open, Maar Moet je nou eens luisteren. Weet jij, waar, uh, ik heb een bespreuk bedacht, hè? Je moet niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Oké. Okay. Hoe vind je die dan? Die noemen we die er nog even bij. Klaag is gezond, volgens mij is dat de stelling. Ja. Daar gaan, gaan we straks, straks over Eerst even, 1.30, half 6. Uh, hoofdpunt van het nieuws, Mark Visser. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn gewonnen door de kandidaat van de moslimbroederschap Mohamed Morsi. Hij versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen met 52 zijn tegenkandidaat Shafiq. De laatste is premier onder oud-president Mubarak geweest. Shafiq kreeg 48 Op het Agrierplein in Cairo hadden zich de laatste dagen al duizenden aanhangers van Morsi verzameld. De politie is geïnstrueerd om geweld te gebruiken als de bijeenkomst op het plein uit de hand loopt. In Frankrijk is een gestolen borstbeeld van Rodin teruggevonden. Het beeld werd 13 jaar geleden gestolen in een museum. De politie ontdekte het bij onderzoek naar roofovervallen in de buurt van Lyon. Antiekhandelaar was bezig het beeld van Rodin in een busje te laden. Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. En Nicky Derpstra is voor de tweede keer Nederlands kampioen wielrennen bij de pros gewonnen... Op het parcours in Kerkrade won hij in de stromende regen... met een voorsprong van bijna twee minuten op Lars Boom. En het brans was voor Bert-Jan Lindeman. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer en daarvoor is hier Gerrit Hiemstra. De regen is het land bijna uit, alleen in Limburg regent het nog... en ook trekken er flink buien momenteel over het noordoosten van het land. Er staat ook een sterke wind. Landinwaarts windkracht 4 à 5 uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6 tot 7 uit het westen. En vanavond draait de wind overal naar west en neemt dan ook wat af.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 De meeste buien zijn morgen in het noorden te vinden. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. De wind waait uit het westen is matig rond kracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer wordt die vrij krachtig tot krachtig, windkracht 4 tot 5. Dinsdag is het een grotendeels droge dag met flinke zonnige perioden. Er is dan ook weinig wind. Woensdag passeert een warmtefront met veel bewolking en een beetje regen. Na woensdag wordt het warmer met temperaturen rond 24 graden. Aan de B-verkeersinformatie, op de A6 van Muiden naar Emmeloord... staat een file voor Lelystad, 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ankie van Grunsven gaat voor de zevende keer meedoen... na drie gouden medailles aan de Olympische Spelen. We gaan daar straks bellen. Dat kunt u zien. Volg ons op de radio1.nl webcam. Daar kunt u zien wat er in de studio gebeurt. Maar niet alleen dat. U ziet ook de beelden van het CHIO in Rotterdam. ...waar Ed van der Bent ons kan gaan vertellen. Uh, is er al een winnaar, Ed? Ja, Tom, er is een winnaar. En is het nou taalkundig berekend of berekenend rijden? Het betaalde in ieder geval uit voor de Nederlander Mark Houtsager... ...met Sterrof Stamino. Want uh, ofschoon er negen ruiters, negen combinaties sneller waren in tijd... ...dan uh, wat hij op de klokken bracht. Hij deed het als enige in uh, foutloos in 30,51. Dat bleef zo elf ritten lang. En dat betekent dat hij de negende man is uh, sinds 19. 37, die Nederlander die hier deze grote prijs vanavond van Rotterdam binnen het afsluit met zijn 12-jarige Nederlands gefokte Ruin Sterrof Stamino. Hij glundert wat die beelden zijn te zien vanaf het voortrein. Hij zal zo dadelijk hier worden gehuldigd en is dan ook nog eens 50.000 euro rijker. Op het totaalprijs geldt van 200.000 euro. En daarvan neemt ook nog Jur Vrieling met zijn vierde plaats, als ik het goed zie, 10.000 of 12.000 euro mee. Dus een lief en leed hier komen samen op zo'n middag een overwinning voor Mark Houtsager. En terwijl uh, Johan ja, moest uh, met de Oetasia, moest toezien dat het niet ging, ook niet in de landenwedstrijd. En een wijs besluit heeft genomen door zich terug te trekken voor Londen. Ed uh, heeft dit voor Houtsager ook uh, verhoogd. Dit zijn kansen nog enorm op Londen. Natuurlijk, hij zat al in het A-kader en uh, ik denk dat uh, Bondscoach Rob Perens... zal na Aken besluiten van uh, wie er uiteindelijk in het, uh, in het team komen. Dat is bij de springruiters zijn dat er vier, bij de dressuurderuiters drie plus één... en bij de springruiters gewoon klassiek vier. En uh, ja, dat uh, zullen we even moeten afwachten, maar dit verhoogt uiteraard zijn kansen... en de spoeling wordt daar ook uh, een beetje dunner. Okay. Dank en van de band. Er is bijna geen nagalm en om die reden moet popmuziek er veel beter gaan klinken... in de nieuwe concerthal in Amsterdam-Zuidoost, Ziggo Er is plaats voor 17.000 bezoekers. Vanavond is de officiële opening met een concert van Marco Borsada. Maar voordat hij gaat zingen in een microfoon... spreekt hij in een microfoon met onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Vanavond de, de officiële opening, maar stiekem, uh, heeft u woensdagavond ook al opgetreden. Ja, we wilden we natuurlijk we wel even testen of alle toiletten, <laughs> alles het deed. De toiletten en het geluid. Het toiletten en het geluid, ja, ja, daar zijn we aangenaam verrast. Want het was uh, beter dan we zelfs uh, gehoopt en verwacht hadden. Het is, wij noemen dat droog, maar dat betekent dat... dat... Zoals het bedoeld is, zo klinkt het ook. Het is een tussenmaat hè? tussen de kleine zalen, podia in de binnensteden... Heineken Musical, 6500, en dan de stadionshows. Wat voor soort optreden krijg je hier? Wat het mooie hiervan is, is een allemaal vergelijking te maken... een half Gelderdam. Dus dat betekent dat eh, eigenlijk nu als, zowel als nationaal artiest als internationaal artiest... je dus eh, ontzettend kunt opschalen. Je hebt de tussenstap eh, na de Heineken Musical, eh, dan kon je naar eh, Ahoy. En daarna viel er een groot gat tussen dat en, en, en een stadion, waar er dan gelijk weer 30.000 of 40.000 mensen ingaan. Nu kun je met 17.000 mensen iedereen bedienen eh, onder de meest ideale omstandigheden. Ja, dat betekent dus gewoon dat er een doorgroeimarkt is voor nationale artiesten, maar zeker dat je ongelooflijke zuiging en aantrekkingskracht hebt van, naar het buitenland toe. Omdat een stadion eigenlijk te groot is voor veel artiesten of te risicovol? Ja, kijk, aan een stadion zit natuurlijk een risico vast, dat als je er geen eh, 40.000 tegelijk in krijgt, ja, dan betekent dat meteen een adellating in, in, in kosten. En dit betekent dat je op een gecontroleerde manier uh, toch grote acts naar binnen kunt halen. Er zullen ook mensen zeggen van, nou die artiesten die durven het niet meer aan om in het Gelre Dome of in de arena te gaan staan. Ze gaan voor de kleine zaal, want ze zijn bang dat het niet volkomt. Nee, maar nou, dus, dan moet ik even een misvatting uit de wereld helpen. Want dit is geen kleine zaal. Dit is op het stadion nou, de grootste zaal in Nederland die er is. En laten we eerlijk zijn, de stadionconcerten is maar voor een heel klein gedeelte van de Nederlandse artiesten weggelegd. Met een hoogwerker worden speakers bij het plafond nog even verschoven. Tot het laatste moment wordt er gefine-tuned. Twee centimeter kan een heel verschil maken voor het geluid. One, two, three, uh, two, two, wat waren de reacties van de band woensdagavond na het optreden? Ja, Hosanna natuurlijk. Dit is waar we al heel lang op wachten. En ik denk dat dat een, een trompetgeschal wat nog wel even zal nagalmen omdat dit is, het zo... komt toch juist niet na, dat is toch het verhaal? <laughs> maar daarom proberen die beeldvraag juist te, te maken. Het is juist zo dik voor elkaar hier. En dat is wat je, wat je als bandartiest als, bent een artiest. Voor, voor grote acts, maar ook voor kleine dingen. Nooit meer naar Ahoy. Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. daar klaagt het publiek altijd over de grond. Nou ja, dat is, het is daar lastiger. Het, is, het, het, komt, het kan wel. Dat is geen vijanden maken in Rotterdam? Het is voor ons een stuk makkelijker hier. Elke dag van 10 uur s ochtends tot elf uur s avonds, de Radio 1 Sportzomer van 2012. Look inside, look inside your tiny mind. Then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you have. So you say.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 Ja, dan met een hele vrolijke. you Ja. Dat is een uh, beetje. Schijnt op te luchten als je lelijke woorden gebruikt. Ik ga het ook even oefenen, Tim. Ben je er klaar voor? Zet op. Daar hebben we duizend bommen en granaten. Pot voor drie dubbeltjes. Wat een rot weer. Tom, Tom, Tom, wat is er nou? Ja, dat, dat lucht op. Schijnt op te luchten. Dus als je wel even wat lelijke woorden gebruikt. Beetje zeuren. Dus ik, ik schijn mij nu weer wat lekkerder te voelen. Ik gebruikte heel andere woorden vanmorgen toen ik met de hond uh, het weer de regen in moest. Uh, daarom de stelling van vandaag. Zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. Want niks is zo ontspannen. Spannend als ongestoord zeiken over het weer. Maar ja, van Zeurpieter zelf worden we ook weer niet gelukkig. Ja, en dan mag u zeggen wat u daarvan vindt natuurlijk. Dus we vragen of u straks wil bellen met 0800-1101 om te reageren op welke stelling ook alweer. Zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. Bel gratis 0800-1101 en kom dan ook in uitzending. En wij gaan het ondertussen nu hebben over wielrennen. Want weer slaagde de Rabo-ploeg er niet in. een Nederlands kampioen af te leveren. Al voor het derde jaar ging de zegen dus naar een andere ploeg. Dit keer was het een solist, Niki Terpstra. Renner van de Belgische Kwiksterploeg. Ploegleider van de Rabo's, Erik Breuking. zou je denken, eens teleurgesteld. Was hij niet? Want sterker nog, hij was vol lof over de prestaties van Terpstra. Veruit de sterkste die wint. Hij stak daar met kopenschaduws boven. Bovenuit was ook al de. De gevaarlijkste man voor ons van tevoren. Maar... Jij noemde hem gisteren al, hè? Ja, dat is gewoon niet te houden. Op dit parcours is het uh, een vrij eerlijk parcours. Ja, dan maakt het niet uit of je met 20, 50, 80 man uh, rijdt. Je uh, komt in de finale. Hij gaat heel vroeg in de finale. Eerst met Boom, nou, die voelt daar al. Oei, ik kan hem, kan hem zo lang voorop rijden met hem. Uh, daar ga ik niet aan beginnen. En dan gaat hij nog een keer en dan uh, rijdt hij gewoon alleen weg. Dus... Het was eigenlijk niet veel aan te doen. Het was een heel eerlijke wedstrijd. De tactiek kwam er niet bij kijken omdat de finale zo vroeg was ingezet door Terpstra. En ja, dan was het voor de rest achtervolgen, maar alleen tijd verliezen. Had jij ook meteen door eigenlijk dat, dat het gedaan was? Dat hij zo sterk was, Terpstra? Nou goed, op een gegeven moment zie je met Boom voorop rijden en denk je nou, dat is niet slecht. Die mogen van mij wel naar de finish rijden en dan vechten ze het maar uit. Maar ja goed, Boom maakt daar de beslissing, die voelt dat het te ver is voor hem en dat het niet, niet voor hem is. En hij gokt nog op zijn ploegmaten die erachter zitten, daar heb je weer meer kans. Dus uh, ja, je ziet dat niet aankomen. Maar toen hij voor de tweede keer ging en 30 seconden, 40 seconden, dacht ik ja, die gaan ze niet meer terugzien. Er was kritiek op dit parcours, uh, niet van iedereen, maar uit sommige hoeken wel heel fel. Uh, ben je daar achteraf mee eens? Nee. Nee, ieder parcours. Vorig jaar kun je zeggen het is, het is een, een, een te licht parcours. Nu is het een, een wat zwaarder parcours. En dan krijg je toch uh, een sterke jongens in de finale. En dan is het man tegen man. Ik denk dat dat wel mooi is uh, voor een kampioenschap. Natuurlijk, uh, de regen maakt, al, alle, maakt alle parcoursen gevaarlijk. Dus ook dit parcours. Uh, er is denk ik één vooral partij geweest in het begin. Maar daarna volgens mij is het nog, uh, nog allemaal meegevallen omdat iedereen dan wel de risico's goed kan inschatten. En jij zegt Rabobank had deze koers nooit kunnen winnen. Ja, alleen als Nikita Jpson niet had meegedaan. Ja, of dat hij gewoon wat minder was geweest en uh, een beetje op het niveau van onze jongen was geweest. Dan, uh, dan had, je, had je echt tegenstand kunnen bieden. Maar ja, als je op vijf ronden alleen wegkomt en je bouwt die voorsprong gestaag uit, ja, dan ben je wel de verdiende winnaar natuurlijk. Ja, dat is een mooie, wieler, mooi wielerbandje. Hè? Dat, uh, Erik Breuking die dat uitlekte. Als u denkt, hebben ze er geen beter geluid aan? Bij de NOS? 8-uur-regen had ook de zender van Steven Dalebout er zo'n beetje onder gekregen. En als u denkt, we gaan bellen over die stelling. dan moeten Tom en ik even zeggen dat het door wat we net hebben doorgegeven. niet het juiste nummer is. Dat is door de klachtenlijn van Tom. Maar uh, de stelling: uh, zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. Daarvoor bel je met 0800-1121. 1, 1 2 1 Dat is helemaal het goede nummer. Gaan we het hebben over uh, dressuur. Want Ankie van Gunsven doet weer mee aan de Olympische Spelen. De drievoudige Olympisch kampioene gaat in Londen met Salinero haar titel verdedigen. Aan de telefoon Chef Janssen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, niet alleen de man van Ankie van Gunsven, ook de bondscoach van de dressuurploeg naast Ankie. Chef, heb je ook Edward Gal en Adelinde Cornelissen geselecteerd? Was het een moeilijke keuze? Uh, nee, bij het einde van de rit niet. Uh, alhoewel, er uh, loopt nog een klein beetje Adelinde. Cornelis moet met pas wel nog uh, fit to compete test afleggen. Eind volgende week, uh, op zaterdag. Op een nationale wedstrijd. Waarin we kunnen beoordelen of hij inderdaad zo fit en gezond is... dat hij weer kan deelnemen aan de Olympische Spelen. Wij hopen natuurlijk van ganse van wel. Want het uh, is onstopbaar op het moment. En die hebben we hard nodig. Uh, zeer zeker. Dan Ankie van Grunstveld. Met Salinero. Heb je Ankie moeten overtuigen om nog eens mee te doen? Uh, ja, Anki had zich regulier via de observatiewedstrijden dus sowieso geplaatst, samen met Edward Gal. Uh, daar bestond geen twijfel over, maar Anki zelf heeft nou de laatste paar weken nog wel behoorlijk gedupt of ze het weer ze doen, ja of nee, maar... De laatste week gaf wel geleidelijk aan, na de NK, aan, dat uh, de vorm weer stijgende was. En ze dat ze er veel meer geloof in konden krijgen. Uh, nou ja, na de Kuurkistavond gaf later doorslag dat ze uh, besloten om, om weer mee te doen. Uh, ook in het belang van dat we eventueel nog een, een medaille zouden kunnen halen voor het team. Als, uh, als Pasjeval en Adeline en Enkele gewoon meedoen. Dat zijn de teamprestaties. Maar als je kijkt naar de individuele uh, optreden van Anki in Londen, is een medaille een reële verwachting? Nee, dat is geen reële verwachting. De Olympische Spelen zijn er altijd om verrassingen niet uit te sluiten, maar dat wordt een moeilijk geval. Zelfs als je in topvorm is, dan wordt het nog moeilijk. Dus we hopen er niet op. Is Ankie bij jou in de buurt, chef? ja. Mogen wij ook nog even spreken? Oké, eens kom met jou alsjeblieft. Ja, heel goed. De wordt even doorgegeven. Ja, uh, goedemiddag. Met uh, Sportzomer, goedemiddag. goedemiddag. Um, uh, mogen we jou toch gewoon feliciteren? Je, je man zei net, we hebben wel even moeten, moeten dubben overtuigen. Mogen we je wel gewoon feliciteren? Ben je, ben je eigenlijk blij dat het toch uh, zover is nu? Uh, ja, ik ben uh, vooral blij dat ik uh, met Salinero toch weer het, uh, ja, het goede gevoel teruggekregen heb. En, uh, zeker ook gisteravond tijdens het CIO Rotterdam. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk zelf wel het allergelukkigst mee. Want uh, het niet goed presteren is toch altijd het uh, nog vervelender. Dus in die zin zeg je, ik heb gaan met een goed gevoel. Als we naar uh, je paard kijken, uh, het is op leeftijd, uh, leggen de kenners mij uit. Uh, wat is dan het lastige, want het paard heeft heel veel ervaring. Maar is bijvoorbeeld het reizen en de druk van wedstrijden en zo voor een dergelijk paard ook lastig? Uh, nee, dat kent hij juist wel heel goed. Het is gewoon dat hij, uh, ja, vroeger was hij overijverig. En uh, hij is al rustiger geworden, dus ik heb voor mezelf ook heel even moeten zoeken naar de goede balans in het losrijden en uh, hoe lang losrijden. En dan, ja, dan blijkt toch dat ik uh, daar in het begin van het seizoen wel moeite had uh, met de afstemming. Dat is het ene keer te hard en de andere keer te wild en dan weer te rustig. En dat dat toch het moeilijkere stuk was in het vinden van de juiste afstemming. En um, ja, nou, uh, in de Grand Prix in Rotterdam heb ik zelf bewust iets rustig gereden omdat ik gewoon foutloos wil rijden gisteravond klopt het eigenlijk allemaal ja. weer precies. Dus uh, ja, wat dat betreft is mijn gevoel wel goed. En ik denk dat zoals hij gisteren liep, dat hij niet heel veel minder liep dan wat hij uh, een paar jaar geleden deed. Maar de afstemming is gewoon anders. Afstemming is anders. Het ging gisteren geweldig. Je kreeg staande ovatie van het publiek en de jury was hier en daar wat mager. Mag ik dat zeggen? Heeft dat dan te maken ja. met dat ze jullie al zo lang kennen? Dat denk ik absoluut, ja. Ik was gisteren ook wel reëel teleurgesteld over uh, mijn punten. Het rare zelf was ook dat ik technisch wel uh, echt aan kop stond. Maar dat ze mij op mijn artistieke gedeelte uh, niet aan de leiding zetten. Terwijl ja, mijn kuur juist, uh, ja, bijvoorbeeld in Hongkong, juist voor hele hoge ogen scoren. Met dezelfde muziek en dezelfde lijnen uh, werd ik daar gisteren minder op beoordeeld. Ja, dat is natuurlijk dan toch, eens, ja, toch een, uh, ja, een, een iets, uh, niet zo'n objectieve beoordeling, denk ik dan. En uh, dat is natuurlijk dan weer minder. Maar aan de andere kant, ja, goed als ik goed rijd. Uh, je moet ik gewoon goed rijden. En dan moeten we hun gewoon goed punten geven. En dan komt het allemaal op de juiste plek. Hoe <laughs> nou, dus, moet het eigenlijk zijn, hoor. Ja, zo eenvoudig is het. Nou, kennen we Ankie als iemand die naar de speler gaat... en dan gewoon voor de beste prestatie gaat een gouden medaille. Dat zit er op de individuele dressuur dus niet in, zegt Sjef Jansen. Wat voor verwachting ga je dan naar Londen? Hoe stel je je daarop in als topsporter? Ja, ik uh, ben nooit voor een gouden medaille afgereisd. Ik ben altijd gegaan voor uh, het beste op dat moment. En um, wat ik dit seizoen nog steeds gezegd heb, is... ...ik wil gewoon absoluut een toegevoegde waarde kunnen zijn voor het team. Als dat niet zo is, dan ga ik niet. Uh, dus als we me niet nodig hebben, dan, uh, dan hoeft het ook niet. Um, daardoor zijn de gevoelens ook wel heel gemengd geweest, dit zijn goed. Maar ja, goed, als we nu kijken hoe het team ervoor staat, dan staan we er gewoon niet... Uh, mega sterk voor en uh, we hebben andere jaren hebben we echt wel heel veel beter uh, tevoren gestaan dan nu. Maar het zijn ook maar drie paarden wat aan start gaan, dus uh, kijk als, als er bij een ander team uh, eentje minder gaat, ja dan moet je toch gewoon zo rijden, wel een met uh, drie paarden wat gewoon goed kunnen presteren. En uh, ja, ik denk dat ik dan wel een toegevoegde waarde kan zijn. Wij zijn als gewone Nederlanders in ieder geval blij. Vertrouwd beeld, zevende keer. Anki van Grunstveen naar de Olympische Spelen met Salinero. Geniet ervan en op naar Londen, zou ik zeggen. Dank je wel. Ja, dank je. Team Kamper Ashton Eaton heeft nadrukkelijk zijn kandidatuur... voor de Olympische titel gesteld. Eaton verbe verbeterde vannacht bij de Olympische Trials in de Verenigde Staten... het wereldrecordpunten. Het elf jaar oude record van Roman Sebrele... Uh, ging er aan. Aan de telefoon Nederlands. Beste tienkamper. En de man die het in augustus gaat opnemen tegen Eden. Elke Sint-Nicolaas. Goedemiddag. Goedemiddag. 9.039 punten. Ja. Cool. Ongelooflijk veel hè? Ja. Is dat een angstwekkend hoog aantal punten wat je haalt op de tienkamp? Uh, ja, het is de, het is de tweede keer dat er boven de 9.000 punten wordt gescoord uh, in de historie. En uh, ja, dat, uh, dat wereldrecord stond al 11 jaar. Dus dat zegt ook wel wat. Dus het is wel uh, erg veel. Want je eigen record, Nederlands record, staat op 8.507. Dat is, dat is een gigantisch gat. Ja, zeker, zeker een groot gat. En uh, het lijkt niet in één keer heel weinig, misschien na, na zo'n wereldrecord. Maar uh, ja, ik, ik ben er nog steeds tevreden mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeddy die liet de wereldkampioen Trey Hardy behoorlijk achter zich. Hè? Die scoorde zelf maar 8.383 punten. Wat, wat voor impact heeft deze prestatie, deze man, Iten bij de tienkampers? Um, ja, ik denk dat iedereen ziet dat het een gigantisch talent is. Uh, uh, drie jaar terug op de WK werd hij 18e, geloof ik, met net 8000 punten. En uh, nu heeft hij indoor het wereldrecord de zevenkant gigantisch verbeterd. En nu ook op de tienkant. Dat zat er een beetje aan te komen wel dat, hij, dat hij het een keer ging doen. Uh, maar dat hij dat nu ging doen bij de trials. En ik begreep ook nog eens dat het geen superomstandigheden waren qua weer. Want het regende nog. Dus uh, ja, dat is denk ik toch wel dat iedereen denkt van... Uh, nou ja, goed, de favoriet voor Londen. Je zou bijna denken, hij heeft te vroeg gepiekt. Uh, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij nog wel uh, hier en daar heeft hij zelf nog wel wat laten liggen. Denk ik. Hij heeft uh, een paar superprestaties gehad en uh, een paar prestaties toch een beetje onder zijn niveau, denk ik. Dus uh, ik denk dat het een hele, hele stabiele meerkamp was, maar dat het uh, ja, zeker niet de, de perfecte teamkamp geweest is voor hem. Wat is jouw doelstelling bij de speler straks? Een podiumplaats, is die haalbaar? Um, nou, ik denk dat er een stuk of uh, tien man te noemen zijn die uh, in aanmerking komen voor het podium en uh, daar ben ik er eentje van. En ik moet eigenlijk gewoon de, de beste teamkamp draaien tot, tot de sferre. en uh, ja, dan zullen we zien wat het gaat worden. En als je dan kijkt naar Ethan, waar zou die dan te pakken op zijn? Op welk onderdeel? Als je zegt nou, hij heeft dingen laten liggen, waar, waar kun je zo iemand tijdens de teamkamp dan uh, op passeren? Uh, nou ja, goed, de enige, de enige onderdelen waarop ik hem op dit moment uh, partij kan bieden of verslaan is uh, nu het Poolse en het speerwerpen. Uh, want op de sprint is hij gewoon een uh, klasse apart eigenlijk. Uh, ja, hij loopt 10, 21 liep hij eergist tot de 100 meter. En dat uh, lopen bij ons in Nederland de, de sprinters met, uh, met een hoop, hoop moeite. Uh, ja, en daardoor zijn verspringen en ze 110 meter hoorden en zijn 400 meter ook erg sterk. We, ga, dus, uh, ja. we gaan het zien, 9.039 punten. Dat is het om in de gaten te houden, straks ook in Londen. Heel koosin, Nicolaas, 10 dank Dankjewel. wel. Dank je krijgt in een notendop van mij nog even het overzicht van de sport. Allemaal van vanmiddag. Nicky Terpstra is voor de tweede keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen geworden. Kwam solo over de finish. blok van vier Rabo-renners slaagde er niet meer in hem te achterhalen. Hij reed ruim 40 kilometer alleen door de stromende regen. En Het was ook niet de bedoeling om alleen te gaan eigenlijk...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 ja, dat ik steeds hoor ik steeds maar uitliep. Dat, dat gaf me vleugels en uh, kon blijven gaan. Maar het laatste rondje was heel zwaar. Het had geen ronde langer moeten duren, maar het was al langzaam. Dus. Ik, ben er. ik ben er, zei Terpstra. Dus als Nederlands kampioen Lars Boom werd uiteindelijk tweede. En Bertjan jan Lindeman, Lars Boom is van de Raboploeg... en Lindeman van Vakantse Lindeman werd dus derde. Fernando Alonso heeft in Valencia de Grand Prix Formule 1 van Europa gewonnen. Hij is daarmee de eerste coureur die dit seizoen twee races heeft weten te winnen. Daarmee komen we aan het einde van dit uur van de sportzomer. Gaan natuurlijk gewoon door tot vanavond 11 uur. Vanavond de laatste van de kwartfinales, De vierde kwartfinale van het EK voetbal. En zometeen gaan wij natuurlijk ook aan de lijn spelen. En ik wil u dat nummer nog één keer zeggen, Tim. Want we hebben het al een keer fout gedaan. Nou, we gaan het Voegen goed doen, nummer. Tom. Ja. 0800-1121. 0800-1121. En de stelling? Ja. Zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. Nou, als u denkt, dat wil ik wel even kwijt, is goed voor mijn gezondheid. Bel ons op 0800-1121. Tot zo. De Oranje Zoom in de Radio 1 Sportzomer. Wil je mij slingers niet kopen? Trek ze er maar vanaf, neem me mee. Ik hey, neem je mee. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. Nu lig ik in binnen zo'n twaalf jaar op bed. Ik hey, neem je mee. Het, is, het zijn één gezinswoningen en de studenten komen alleen. En dan na een maand of twee, drie zitten ze met z'n vieren erin. Dat is goedkoop wonen. Dat willen we allemaal graag. De Oranje Soap. Zij probeert wel eens brutaal te zijn en dan grijp ik bij de strot. Elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Welkom in Sterrenwijk. Van Landschot bestaat 275 jaar. Een historie aan kennis. Zo geloven wij niet in Hypes...